Isma de Bruin met het NOS Journaal. In Oekraïne zijn vannacht zeker vijf mensen omgekomen bij Russische drone-aanvallen. Rusland zou ruim 270 drones hebben afgevuurd op het land. De meeste werden onderscheid, maar onder andere de Oekraïnse stad Odessa werd zwaar getroffen. Daar kwamen zeker twee mensen om het leven. Volgens de Oekraïnse president Zelensky viel Rusland een kraamkliniek, woningen, bedrijven, de haven en civiele infrastructuur aan. En ook werden de steden Poltava en de Dnipro getroffen. Zelensky noemt het pure terreur, gericht op gewone burgers. In Nederland worden nog zeker zeven megagrote datacentra gebouwd. Dat zegt de branchevereniging tegen Nieuwsuur. Onlangs nam de Tweede Kamer een motie aan om de bouw van zulke centra tegen te houden. Maar dat lijkt voor deze projecten te laat te komen. Er is veel kritiek op Centra. Verschillende politici vinden ze lelijk, te groot en een grote belasting op het overvolle stroomnet. Bij de Bank of America in Parijs hebben twee mensen vannacht geprobeerd om een aanslag te plegen. Ze wilden een zelfgemaakt explosief laten afgaan bij de ingang van het pand. Politieagenten zagen dat en konden een jongen van 17 aanhouden. Hij zegt dat hij is geronseld via Snapchat. De politie zoekt nog naar de andere verdachten. De Franse minister van Binnenlandse Zaken spreekt van een gewelddadige actie van terroristische aard. Hij zegt dat de Franse autoriteiten extra goed blijven opletten bij Amerikaanse, Israëlische en Joodse instellingen. De Deense wielrenner Jonas Vingegaard heeft de zesde etappe gewonnen in de Ronde van Catalonië. Het was een Pyrenea-rit van 158 kilometer. Vingegaard ontsnapte twee kilometer voor de finish uit een kleine groep wielrenners en kwam dus als eerste over de streep. Dan het weer, zon en wolken. Vanuit het noordwesten trekt er vanavond wat regen over. Vannacht droog, het koelt af tot rond het vriespunt. Morgen begint zonnig. later bewolking tegen de avond wat regen. En ook dan een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort.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 Kids met ijs, opa op een stoel Hier is iedereen Een beetje cool Dit is Zandvoort voor jou, vijf uur lang op rij De mooiste muziek en de kust aan je zij Van twee tot zeven, de sfeer is goud De leukste zender waar iedereen van houdt Oh, Zandvoort voor jou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 een lach door de straat, bij raamwijd open geluid Elke stem, een verhaal, elk nummer een groet Aan de zee, aan de zon, aan wat dit met je doet Dit is Antwoord voor jou, vijf uur lang op rij De mooiste muziek en de kust aan je zijt Van twee tot zeven, de sfeer is goud De leukste zender waar iedereen van houdt Ja, een lekker zandvoort voor jou, en ja. dat tot de klokjes van 7 uur. En de rond hier in de studio aanwezig natuurlijk, Ja, ja aan de tolwegteam. Het is goed? de eerste ja. band met twee gitaren ja. die hier live ja. Ja. Kon, uh, ja. kon spelen. Ja. ja, we hebben het niet, uh, niet eerder meegekregen uh, mee hier al. Hoe lang zijn jullie samen als duo? Ja. Oh, ja, dit jaar. Bijna oh, ja. Een jaar, jaar Bijna jaar al hier, oh, ja. Oké, okay. dus dat is heel, uh, heel recent. Ja. En uh, wat heb je al zoal verder uh, gedaan samen? Of, of is dat... Of, ja, een jaar is dat natuurlijk ja, vrij kort. Nou ja, We maar... componeren vrij veel. Tien jaar, hè? Hebben... Oh, tien jaar? Ja, tien oh, jaar. één ja, jaar. jaar. jaar. Oh, oké. Okay. Nee, we zijn tien jaar samen. Oh, okay. We begonnen met vijf uh, songs die kwamen van Bernards hand. En toen zijn we samen gaan schrijven en we ontwikkelen die songs samen. We nemen ze vaak op, niet altijd, maar er ligt ook nog... Voor, voor, voor 80 jaar op de plank. Dus, Kijk. We, we hebben nogal honderd songs liggen, zeg maar. Oh, maar lekker, je, je komt er gewoon niet aan toe. Zoveel tijd vreet dat. Ja. Maar het is instuderen... zodat ze klaar zijn om mee op te treden. En dan vaak ook optreden. Sommige songs nemen we... op een hele andere manier op... dan waarmee we optreden. Uh, en dat is ook leuk. En dan, soms treden we er dan weer... helemaal niet meer mee op Dan laten. We zullen nummer gewoon liggen. Dan gaan we gewoon nieuwe dingen doen. Mm -hmm. Het is ook leuk om nieuwe dingen te blijven doen. Hey, we gaan nu live naar jullie luisteren. Welk nummer gaan jullie spelen? Ja, dit nummer heet Bakker uh, Vannacht. Dus de tekst is geschreven door Marco Kunst. Dat is een uh, professioneel auteur. Die schrijft uh, jeugdboeken, gedichten. Hij is ook filosoof. Uh, geeft veel lezingen op scholen en in zaaltjes. En uh, noem het allemaal maar op. En hij heeft dit nummer gebaseerd op een schilderij van Escher. Dat heet Dag en Nacht. En misschien kennen jullie het wel. Ja. Ja. Het is een schilderij waarbij vogels ja. overgaan in het landschap. En het is licht en donker. Het wordt op geen schaakbord toch? Zo? Ja, vogels? dat doet hij ook. Ja. Dat klopt, ja. Is dat niet ja. dat is ja. niet dat schilderij. Okay. Maar dit zijn echt vogels die in, in landbouwgrond overgaan. Mm -hmm. En het, hij speelt met licht en donker en met figuren. Het is, hij werkt heel op raar. Zijn het die, als je bij de A4 gaat... Of is het A2? Nou, op A2 heb je op die, uh, een stuk voorbij uh, Amsterdam, daar, waar ze al die vogels hebben op die buurt. Ja, ja, ja, ja. Die vogels zijn het, die flesje. Mm -hmm. ja. ja, dat is inderdaad uh, die, aan, die, aan die wand. Aan die wand, ja. ja, ja, ja dat ja, is uh, ja. zo'n apkoude ab, daar in de buurt. Ja, uh, ABC, ja. ABC oude. Ja, ja. <laughs> nou, we gaan uh, luisteren, dag en nacht. De Enrons. 2, 1, 2, 3, 4... Kwijt, waarin onverwacht een spoorwerkelijkheid werkelijkheid Roepen de vogels hoog in de nachtlucht, verlangens in veevorm, ganzen in vlucht. Tijdloos deze lage landen stromend vandaar. Een dag zonder rijn en loom de rivier. Ik kijk uit het raam, hoog in de nacht. Wat ik zag, fel verlicht door het licht dat ik dacht: lente en heus, winter en zomer, de vlucht van de ganzen, de tijd van de dromen. Laat het waar. De stroom is de rivier en land is water, lucht is land. Ik werd wakker vanaf. nummer. Ja, ik, ik, ik, ik, als, ik, als ik dat nummer zo hoor, dan denk ik gelijk weer aan Jan Rot. Ja, ja snap ik wel. Ja, ja. ja, je hebt een beetje dezelfde stem als uh, Jan Rot. Oké. Het is wel leuk dat je het zegt, Jan Rot, want voor, als we, we gaan nog een liedje spelen, toch? Dat heet Duinen, dat is ook uh, geschreven door Marco. Nederlandstalige tekst, heel leuk in Zandvoort natuurlijk, dat het over ja. de Duinen gaat. Maar Jan Rot deed heel veel hertalingen he, van songs. Ja, ja. En uh, dat liedje Duinen, wat we gaan doen, dat is ook hertaald door Bernard. En ik zing eerst het Nederlandstalige deel. Ja. En daarna komt uh, Bernard en die zingt het Engelstalige deel. Ook een beetje gepikt van de Amazing Strooplafels met uh, hun bekende song. Hmm. Oude, Maas Oude Maasweg. Weg. Weg. Ja, gebruik maken van twee, uh, twee talen. Ja. Zullen we gelijk doorgaan? Ze zitten er nou lekker in. Oh. Ja. Hoe heet het Dit liedje heet, uh, Duinen. Duinen, oh ja. Zijn reserve strand, bescheiden bergen, zilt zacht zand. Die lopen liggen langs de rand van al dat wijdse lage land. Van op het duim zie je de zee, grijs en locht daar ver beneden. Deinend likkend aan het strand, in golven tep en vloed verband. Van op het duim zie je de wegen bochtig door het land bewegen. Groene velden, akkerstuinen, al dat land omhels door duinen. Wind blies al die heuvelzand, streep de dijken langs het strand. Schreef de zee weg van het land, schoon schrift aan de waterkant. Duinen schreef ze. Duinen, duinen, blonde mullen, volle naam, een naam die klinkt als zachte duinen, duinen, duinen. I'm Ik moet zeggen dat jij een behoorlijke stem hebt. Ik bedoel... Qua volume, ja. ja, volume. Ja, dat gaat wel goed. <laughs> we we <laughs> echt een beetje te nou, zou, Mijn stem is beter dan mijn spreekstem. <laughs> maar. <laughs> maar ja, echt heel leuk. Nou, we echt even wat vragen doen? Uh, jij bent uh, straatmuzikant uh, geweest, Bernard. Ja. Uh, waar, waar trad je zo al op en hoe lang heb je het gedaan? Uh, nou, ik heb een, uh, iets van een half jaar... Nou ja, nou ja, ik heb in Engeland heel veel straat, uh, op straat gespeeld. En uh, ik heb het... Uh, Tijdlang drie maanden rondgezworven in, uh, naar Frankrijk en Italië, gewoon, uh, ja, gewoon op, op straat spelen. Het was eigenlijk in de winter, dus het was eigenlijk een soort van ski-ding. Uh, het uh, was wel best wel koud, het was wel moeilijk spelen. Ja. Ik, uh, ik ben een wetenschapper, dus ik heb een soort van wetenschappelijk onderzoek gedaan met, met de nummers. En het maakte niet uit wat ik speelde. Ik ik verdien altijd ongeveer hetzelfde per uur. Oké. Okay. Uh, ja, dus ik, ik hustelde al die nummers. Ik dacht, nou, kijk eens of er bepaalde nummers zijn die, uh, ja, die, meer, die meer verdienen dan anderen. Maar maak je uit. Mensen maar, maar, die maar, hebben... maar door de kou uh, kreeg je geen uh, bevroren vingertoppen. Ja, ja de meer dan een uur kon ik niet spelen. Want dat is echt. Het uh, ja, ja, lijkt me uh, toch dat je op de duur de snaren niet meer kan uh, raken, als het ware. Ja. ja, maar als een straatmuzikant maakt het eigenlijk niet meer uit. Oh, <laughs> oh, niemand, okay. niemand luistert zo. Dus, oh, ja. uh, sommige mensen wel. Ik, ik heb een paar mensen die komen en die vragen of ik uh, een liedje kan zingen of zo. Dan, dan, maar ja, dan ja. geven ze wat extra. Maar de meeste ja. mensen die lopen lang, langs en dan hebben ze een paar muntjes in je vak. Ja. Kon je maar. er wel een beetje van leven, van straatmuzikant zijn? Nee, nee. daarom ben ik geen professioneel muzikant geworden. nee op een nee, gegeven moment nee. dacht ik, ja, dat is een heel hard leven en... Ja, ik kan meer geld verdienen als wetenschapper dan als muzikant. Dus. En ja, als ja. wetenschapper, wat doe, je, wat doe je als wetenschapper? Uh, ik werk uh, best wel lang. Ik ben een metaaldeskundige hmm. Dus uh, metaal ontwerpen. Uh, onderzoek doen op ja, metaal. Ja, ja, ja. Uh, ik werk twintig uh, jaar voor Tata Steel Nu ga ik daar weg. En dan uh, ga ik een bedrijf oprichten die ook met metaal... Bezig is uh, speciaal metalen. Die, uh... Spannende tijd. Ja, dat is wel leuk. Hè? Want uh, het zal niet makkelijk zijn, toch? Een nieuw bedrijf starten in deze tijd met de uh, oorlog in Iran en zo? Uh, ja. <lacht> ja. Hey, de hoge energieprijzen. Uh, ja. Weet je, ik, uh, het maakt het wat gecompliceerd, inderdaad. Ja. Uh, ja. Volgens mij is, is, is er geen, geen makkelijke tijd. Ja, misschien de jaren negentig, maar uh, er, zijn, er is geen makkelijke tijd om iets te doen. Je moet het gewoon doen. Ja. Ja, dat is waar. En, ja En dan er zijn overal kansen. Oorlog is heel goed voor de economie, dat zeggen ze altijd. Ja. Maar eh, dat moet je niet af laten hangen. van nee, uh, Wanneer nee. is het moment? Het moment nee. is, het. Nee, is het nooit. Nee, dat is waar. Nou, ik moet zeggen, ik zit bij een, uh, een soort centrum waar ik dan uh, mijn praktijk heb in, uh, in Vogelzang. Een groot landhuis. Maar die zijn net begonnen toen corona startte. Ja. Nou, kan ja. je vertellen, dan heb je het wel heel, twee jaar heel zwaar hoor. Ja. En dan, ja, ja, ja, ja. Daar heb je ja. nu nog steeds last van. Dus, dus het maakt niet uit, maar sommige tijden zijn slechter dat dan, dan anderen, zullen we maar zeggen. Ja, dat ben ik met je eens. Ja. En wat was je hoogtepunt tot nu toe, muzikaal gezien? Muziek, oh ja, dat is heel. Um, een tijd geleden hebben we gespeeld in Haarlem een, een plekje dat heet de skatepark. Mm. En we spelen één nummer: dat, uh, hij speelt gitaar, en ik zing en speel harmonica. Um, en ik speel een soort solo. En daarna is het net een rust voor het volgende couplet begint en vaak gaan mensen klappen maar ik, had het, ik weet niet, die avond had ik, zo, had ik het zo te pakken dat ik ging van, en dan ging niemand het was heel stil, en dan val ik dan in op de tweede couplet, nou dat was echt nou, dit is, hier heb ik ze, ik heb mm. die mensen echt, ja dat, dat, vond ik, dat is echt het topmoment. leuk, wanneer was dat? November, denk ik, oh, heel recent. Dat heel recent, ja. Jij bent nog steeds naar je piek aan het werken, hoor ik. <laughs> oh, He, als je ja. dat niet bent, dan uh, is het afgelopen, toch? Dat is waar, ja. Ja, en Ronald, uh, wat was voor jou het leukst om te doen tot nu toe, muzikaal? Nou, fijn dat je het vraagt, want ik dacht, omdat Ben het dat antwoord gaf, dacht ik er natuurlijk ook over. na. Nou, wat ik heel erg leuk vond, we stonden in een oeverruimte, de Q-Factory in Amsterdam... Daar traden wij op in een, in een oefenruimte. Maar in iedere oefenruimte daar trad een ander bandje op. En wij stonden met onze akoestische gitaren... een beetje leuke liedjes te spelen. Maar naast ons speelden een metalband. En ja, je hoorde meer metal dan dat je onze liedjes hoorde. En toen kregen we achteraf... van de hoofdredacteur van de Music Maker... wat een gerenommeerd blad is... Mm -hmm. kregen we een ontzettend positieve kritiek. Mm -hmm. Waarmee ik dacht van, je moet er altijd voor gaan. Hmm. Want we hadden zelf het idee van... we komen helemaal niet uit de verf. En dan krijg je zo'n positieve kritiek... en nota bene van een vakman. Ja. Dus dat was een mooie leerschool. En music Maker is toch voor artiesten? Echt ja, voor, ja, precies. Voor... Ja, dus ja. die eindredacteur die weet wel waar hij het over heeft. Ja. En het, uh, dat, ja, die feedback die we van hem kregen... die gebruiken we natuurlijk... om de band nu te verkopen. Ja, ja logisch. Ja. Ja. Nou, wat zijn jullie plannen voor de komende jaar... Veel opnemen. Bernard ja. is heel druk met zijn nieuw bedrijf. Ja. Uh, ja. Optredens gaat heel veel tijd in zitten, Want ja, je speelt één avond. Maar je bent eigenlijk drie, vier weken van tevoren ben je al aan goed oefenen. aan het oefenen. Ja. Repeteren, dat alles gewoon gestroomlijnd loopt. Wat steeds beter gaat. He, we, we, ja, wat alle grote artiesten hebben. En dat proberen wij ook te doen. Dat het niet uh, een set li liedjes is achter elkaar. Maar je probeert echt een show neer te zetten. En het lukte ons ook steeds beter... om dan uh, het publiek mee te krijgen. Ook al kennen ze de songs niet... is het toch meeklappen, ja. meezingen. Dat krijgen we toch voor elkaar... wat heel erg leuk is. Maar we zijn nu ook heel erg aan het opnemen. Bernard kan dat heel goed. En ik kan me er heel goed tegenaan bemoeien. En, en dan, uh, dat kan uh, helpen heel goed. Ja, dus dat, <laughs> dat, dat, dat werkt prima. En uh, wat heel fijn is... we zijn echt wel een goed team. Want, uh, nou ja, wat ik zeg... Uh, ja. ik ben een vrij... Je bemoeit diep. Maar hij kan dat goed hebben. Dus we, we leggen de lat behoorlijk hoog voor onze opnames. En uh, nou, er komen leuke producten uit. Dus uh, veel opnemen het volgend, komend jaar. Ja, je hebt nog geen relatietherapie nodig, zo het Nou, soms hebben we wel eens een aanvaring. Maar het, het is gewoon uh, inschrikken, meebewegen en elkaar accepteren zoals je bent. En in een duo lukt dat vrij goed. Ja, Mijn ja. ervaring is met grote bands... dat het een levensduur heeft van, uh, van zeven jaar en dan knalt het uit elkaar meestal. Ja. Vaak wel, ja. ja. ja. Maar, uh, nou, maar een beetje kritiek mag altijd. Uh, ja, ik, uh, en, en zeker naar elkaar toe. Uh, ja, ik denk dat het juist uh, goed is. Denk ik ook, om, ja. het, om het beter te maken. Ja. Kijk, je moet geen dingen van mensen vragen die ze niet kunnen. Maar je kan wel vragen om, uh, aan iemand om een negen of een tien te scoren. Ja. Hè, dat is met het Nederlands elftal uh, wil je dat ook. Je wilt dat iemand op, op de top van zijn kunnen presteert. Ja. En we leggen de lat vrij hoog en we kennen onze beperkingen, we kennen onze kwaliteiten. en Ja, compliment voor Bernard, dat hij, hij is heel veelzijdig. en ja. uh, Hij kan ook gewoon met die, met die opnamesoftware hartstikke goed overweg, wat voor mij echt veel te moeilijk is. Maar ben ik ben super blij dat Bernard... Het ja. Nou ja, zo, zo vul je elkaar aan. Ja. Ik bedoel, ja. He, dat is met de muziek precies einde. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Nou... Ik neem aan dat het antwoord dat jullie hebben gehoord en dat ze helemaal oh, wouden zijn wel. geworden. Dan willen ze jullie massaal boeken. Waar kunnen ze dat doen? Of via enrons.com. We hebben een website, dus dan kunnen ze ons daar vinden. Ja. Uh, nou ja, en ook een e-mailadres, dus dat staat allemaal daarop. Dus als je ja, via de website gaat. Ja, en dan de enrons, de dubbel N. Hè? is dubbel -n, uh, ja. N, ja. E-n-n-r-o-n. Dus ik zal het even spellen, want het is voor Nederlanders niet heel makkelijk. Dus dat is www.theenderons.com En dat schrijft je als de, T-H-E, en dan E-N-N-R-O-N-S. Dus T-H-E-N-N-R-O-N-S.com. Nou, ik wil jullie ontzettend bedanken. Ik vond het ja. erg leuk dat jullie er waren. Wat mij betreft, kom snel nog een keer terug, vet. Ja, zeker. Maar hij is ja, een ja. beetje de directeur, hè? Ja. dat hij het bepaalt. <laughs> heel, leuk, heel leuk, Ja, Broer. wat het uh, uh, uh, is het EP'tje, het gaat niet tot kunst en, uh, en vliegwerken. Klopt, ja, ja. ja. Ja, Marco heet Marco Kunst. Dus, uh, ja, toen lag hij. die titel lag voor de hand, hè? Met ja, een ja. achternaam. Ja, ja, maar ik, ik was er natuurlijk uh, de enige Dus een voor- en achternaam is daar eigenlijk uh, bij elkaar gevoegd, ja, toch? Ja, exact. Ja, Zo goed, hebben ja. wij die, die bandnaam uh, gecreëerd. Ah. Maar omdat uh, de tekstschrijver uh, Marco Kunst heet... Ja, is de titel van de EP is Kunst en Vliegwerk. Kunst en vliegwerk ja. Dus wij zijn het vliegwerk. Hij is de kunst. <laughs> ja, nou, we draaien gelijk nog een nummertje in... Uh, dat, dat is dan weg van jou. Daar sluiten we deze ronde mee af. Over Powerpop gesproken. Ja. <laughs> ja. Hey, dank jullie wel. Goeie rij. Helemaal bedankt. naar Heiland. En tot de volgende ronde. Ja. Heel leuk. Dank je Spring op mijn fiets en dat ik ja. ben hier. Ook heel leuk, dank Trapwoedend driftig door de straten. Laat de nacht alles verlaten Voorbij het einde van de stap Het jachtpad en de lange vaart Weg bij jou, ziedend fiets ik weg bij jou Weg van alles, weg van ons kon je ooit? Wat denk je wel? Ik keer nooit terug naar jou. Eindeloze polderwegen. Hier kom ik lekker niemand tegen. Een milde, zachte ochtendregen. Mijn gezicht, het te licht Mijn woede zacht contouren van een andere stad Maar alles kleurt nu grijs en mag Weg bij jou, geluk ver Weg bij jou Weg van alles, weg bij ons Nat en koud, moe en verdwaald, eenzaam word ik ingehaald. Ik schuilen wacht de regen af. Keer dan mijn fiets en rij beschaam. Die hele lange weg terug. Terug het jaagpad op de lange vaar Een reiger die roeloos naar me staart, ben bijna thuis, ik minder vaar Weg van jou, ben nog altijd weg van jou. Weg van alles, weg van ons. Lijk en schuld, ach zoveel dons je bent zo mooi mijn lieve vrouw. Ik vervloek me lompe ongeduld, ik bel je op angst vervuld, want kon je hier wel Het spijt me van vannacht Ik kom naar huis, is dat oké? Okay? Dan ben ik er rond half negen Weg van jou, ben nog altijd weg van jou Weg van alles, weg van ons en schuld Ach, zoveel doms. Je bent zo mooi, ik hou van jou Even blijft het nogal stil Dan klinkt je lach die mij bevrijdt En als je langs de winkel rijdt Neem dan melk en broodjes voor ons mee Eitjes en ook verse jus Maak ik vast thee voor het ontbijt Weg van jou, ben nog altijd weg van jou Weg van alles, weg van ons en ach, zoveel voldoms. Mijn liefste lief, ik hou van jou. Ik hou van jou. Zo, uh, ja, dan zijn we weer terug. Ja, ja. Dat, nou, dat, weer, waren, ja. De, dat waren de Engels. Ja, uh, ja de, het laatste nummer was uh, natuurlijk niet live, maar uh, ja. Van de EP uh, Kunst en Vliegwerk. En nu en, gaan we over naar. De, ja, inmiddels gaan we. Is inmiddels Michael aangeschoven. Ja. Michael, welkom. Ja, dankjewel. Goeiedag. Het is, uh, jij komt ook van heel ver. Jij, jij komt van en Enschede. Ja, dat klopt. Uit Enschede. En, uh, ja, ik, ik ben, het was allemaal laat gisteravond. En ik heb hier nog opgetreden zelfs. Maar uh, stem moet een beetje herstellen. Maar uh, ja. ik ben er. Ik hoor het. Ja. ja. En uh, hoe lang rijd je er dan over hier naartoe, Zandvoort? Ik denk anderhalf uur. Oké, okay, ja. Nou, we hadden vandaag twee uur, anderhalf uur en één uur en de Dus het zit al uh, een mooie... Uh, ja. je bent Mooi dan elkaar. Ja. Je bent in 1995 <laughs> geboren. Ja, 1995. En je bent actief sinds 2010. Ja, klopt. Ja. En uh, doorgebroken via carnaval in talentenjacht. Ja, zeker. Ja, ja, vier je ook een beetje carnaval of is dat uh, echt een... Ja, ja dat de vier, de vier ik altijd wel en uh, altijd uh, in volle teugen, dus dat gaat goed. Oh, Oké, okay. ja, ja, ja, kan er wel wat van. Zeker, zeker. Dat, het komt mij, ik ben er wel eens en het komt bij mij een beetje als een... een beeld Koelere stad, maar misschien heb ik het helemaal mis. Nou, nee, nee, dat valt wel mee. Uh, het carnaval leeft natuurlijk onder de rivieren ja. in Twente natuurlijk. Maar in Oldenzaal, Enschede, in Losser. Dus dat gaat uh, heel erg lekker. Oké, okay, ja, leuk. Zeker. Uh, hier staat, ik kan het bijna niet geloven, je doet 180 tot 200 optredens per jaar. Ja, klopt. Dat is echt uh, behoorlijk, zeg. Ja, zeker. En waar, waar speel je zo en Normaal is mijn stem beter, maar we gaan even mm -hmm. kijken hoe lang ik dit interview kan uh, volhouden. Mocht die lukken, dan ga ik dit interview wel onderbreken, helaas. Ja, prima. Want het moet nou wel professioneel blijven, natuurlijk. Ja. Maar goed, uh, nee, ik doe uh, best veel optredens. En uh, we zijn hier gekomen, ik moed. En uh, toevallig uh, had ik hier ook een optreden vandaag. En uh, dat ging heel goed. Dat was heel leuk. En... Uh, ja, mensen waren enthousiast. En ik vond het ook leuk dat ik hier nog mag aanschuiven. En ik ben begonnen bij de carnaval. En uh, ja, ik vond het echt uh, fantastisch uh, En dat doe je, dat je het ook ging. voor, toch? Voor het dat doe je het voor, van, zeker. Ja. Ja, ja, ja, zeker, zeker. Ja, dat is ook zo. Maar je vertelde ook, morgen heb je nog een... Ga je theater in? Ja, morgen uh, is mijn stem wel weer. <laughs> ja, als ik 24 uur verder nee, ja. ben, is hij gewoon weer terug. Al hij weer komt tevallen? nu al weer terug, langzaam. Daarom. Ik merk het. Ja. Maar uh, nee, maar goed. Uh, ja, nee, dat klopt. Gaan we theater in met Jochem van Gelder? Super hij Is top. bekend van uh, televisie natuurlijk. Weven. Onder andere <laughs> ja. en praatjes maken. Ja, zeker, zeker, praatjes? zeker, zeker. En uh, nee, maar dat, uh, dat is ook leuk. Dan gaan we theater in en een uh, vol publiek. Dus uh, een hele mooie show. Dan, wat ga je dan zingen? Ja, eigen liedjes, bekende liedjes, en dat is een uur lang, dus uh, echt leuk. Tof, leuk. ja En je zingt Nederlandstalige hits en Engelstalige klassiekers? Nee, ik zing geen Engels. Oh, je ging alleen Engels, Nederlandstalig? Ja. En soms eigen werk? Ja, het is allemaal eigen werk. Ik heb 25 eigen platen uitgebracht sinds 2010, Zit nu in 2026 en uh, ja, dat gaat heel erg goed. Met name uh, eigen liedjes natuurlijk. Zowel Nederland en België, Vlaanderen ook natuurlijk. En uh, vele optredens. En uh, ja, ik moet zeggen, uh, ik mag niet klagen. Dus, uh, en dat doe ik ook zeker niet. Nee. En, uh, ik heb René ook meegenomen. Misschien kan hij ook nog wat zeggen. Ja, oh, wat, heer, René. Je, wat wil je hebben dat uh, ik zeg? René. René nog een beetje ja. het interview overnemen. Je ziet hier toch om je te praten. Je ziet hier toch om je nieuwe Hoef plaat te praten. Je hebt een ja. nieuwe plaat. Dat ja. natuurlijk. Ja. Nee, dat scheet je. Maar, maar René die heeft wel een heel leuk rolletje in de clip. Hè? Oh, zeker. Want uh, nieuwe single, het maakt niet zo uit, heet hij. Ja. daar hebben we een mooie leuke clip opgenomen in Losser. In Lossen, dames en heren, in Lossen. En uh, ja, die mag er wezen. die wordt landelijk heel goed gedraaid bij Radio NL. Onder andere. En uh, ja, VBRO natuurlijk in België en overal nergens. Maar, maar ook bij jullie natuurlijk. Dus daar uh, ja, ben jullie heel erg dankbaar daarvoor natuurlijk. En uh, ja, heel blij mee. Dus uh, fantastisch. Zullen we dan maar naar het eerste nummer gaan? Dan kan je weer even pauze houden. Ja, je het op, het maar maakt, maar. Niet een maakt niet naam, uit. Nee, het maakt helemaal niet uit. Ik, ja, helemaal goed. <laughs> Michael en Michael. het maakt niet uit. Toch? Ja, zo. Het... Ja. Ja, toch? Het maakt niet uit wat jij nog zegt. Het maakt niet uit wat zie jij nog zegt. Hier zou staan, dacht ik die laat ik nooit meer gaan, ik heb jou alles gegeven. en het maakt niet uit. En wat maakt er niet uit? Want ja... Oh, die, eh, ja Als is, dan heb je de teksten geluisterd, toch? Ja, inderdaad. Ja, dan weet je de... waar die over gaat. Ja, nou, maar hoe ben jij erop gekomen? Ja, dat is een goede. Nee, ik krijg hem van Jeroen Degsen binnen. Jeroen Degsen is ook verantwoordelijk voor de uh, carrière van Thomas Bergen destijds. In, uh, in Enschede hè, van Studio One. Ja. En, uh, nou ja, Ik moet zeggen dat, uh, ja, dat uh, hij echt goede liedjes maakt. En uh, hij was ook verantwoordelijk voor de doorbraak van hem. Maar ik vind het echt wel een leuk liedje. Want het gaat eigenlijk over uh, hè, dat, dat, dat het over en voorbij is. Hè? En, uh, ja, en, en dan gewoon je doorgaan. gelooft erin. Je ja. hebt een uh, vriendschap of je hebt een relatie. En in één keer gaat diegene met een ander vandoor Of kiest diegene voor een ander. Terwijl je een hele leuke periode hebt gehad. Ja, ik heb zelf ook meegemaakt. Maar goed, uh, ja. Ja, weet je ja, wat het is? Die, die, die tuin moet je afsluiten. Ja. En dan moet je weer verder natuurlijk. Zo is het ook. Maar ik vind het echt een leuk liedje. Ja, ja het is uh, Zeker. Uh, het spat er vanaf. Ja, ja ik, ik denk dat er heel veel mensen zich daar wel in kunnen vinden ook. Vind ik. Ja, maar. Nou, het is ja. echt een... Uh, nou, lekker biertje zit erin. Ja, lekker, ja. Ja. <laughs> ja, ja, dus lekker wel. dansbaar. Ja. ja. Dus... Uh, wat, wat, wat, wat krijgen we nog meer van jou dit jaar? Wat krijgen we meer? Van jou? Ja, er Eigenlijk komen nog meer heel meer. wat singles samen. Er liggen er nog vier op stapel. Ingezongen en in al. Dus uh, in juni komt er weer een nieuwe zomerknaller uit. Dus die ligt al kanten klaar. En uh, we gaan even kijken welk label dat uitkomt. En dat wil niet zeggen dat ik bij Hit Music weg ga. Maar ik heb al hier en daar wat uh, gesprekken lopen. Zeg maar. Dus er kan zomaar zijn dat die wel onder een ander label uitkomt. Maar goed, dat gaan we nog wel zien. Het is, het is even shoppen. Dat is even shoppen nou, dat natuurlijk. Dat was het goed toch om te doen zo. Daarom, ja, ja zeker. Ja. En, uh, maar goed, we gaan het zien en we hebben genoeg liedjes liggen. Dus uh, ik laat jullie niet uh, uh, ja. zeg maar in de steek. Ja. De ja, maar maar, maar, maar. maar jij ja, kon ook over mij praten toch? Over dit liedje. Het maakt niet uit. Het maakt niet uit, ja. Ja, toch? Het is voor jou ook herkenbaar. Ja, zeker. Ja, precies. Ik heb ook wat afgesloten. Ja, inderdaad. ja dat geloof ik wel. Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. Mooi, man. <laughs> inderdaad. Hé, hey, als je, als je Ik ben Ik nu... ben gelukkig zonder jou. Ja, een leuk liedje. draaien ja. wij veel bij ons in ja, Twente? Ja, ja. Hé, hey, dan zijn we meteen vrienden. Kijk, dat bedoel ik. Nee, nee, nee. Ik promoot dat single. Ik heb al gisteren nog gedraaid. Oh, jij? Ja, nou, <laughs> ja, serieus. Nee, maar Michael, als je, dan, als je, mag, als je nu kijkt, hè, waar zou je heel graag nog naartoe willen? Zou je bijvoorbeeld naar de willen of nummer 1? Wat, wat is jouw uh, muziek Nee, daar kijk ik helemaal niet naar, joh. ben gek. Nee, ik, ik zing al 15 jaar en in die 15 jaar heb ik veel meegemaakt en ook veel gezien en geleerd. Uh, ja, weet je wat het mooiste is? Een hitscore is altijd mooi. Maar dat ligt aan het publiek. Het publiek bepaalt. En uh, ja, we gaan zien uh, hè, waar dat komt en waar het eindigt. En, uh, ja, ik maar wat ga... is jouw muzikale droom? Ja, heb ik een muzikale droom? Ja, zoveel mogelijk liedjes maken en mensen van maken. Dat, dat, dat is mijn muzikale droom. Maar heb ik echt een concert voor ogen? Uh, ja, tuurlijk, daar droom je wel van. Maar ik droom er echt niet uh, nacht en dag van of zo. Nee, nee, nee, absoluut niet. Maar de, de vijver wordt steeds voller ook tegenwoordig. Dus uh, nee, dat heb ik niet. Um, maar ik zou het wel heel erg leuk vinden als het een keer mij lukt. Toch? Maar, maar ja. Uh, ja, ik blijf er gewoon bescheiden in. Ondanks dat ik alles heb meegemaakt. Uh -huh. En uh, ja, ik gun je ook aan alles best. Dat, dat zijn die meters maken. Dankjewel. Dat, dat, dat, dat ja, ik hoop voor jou ook dat het... Uh... Stel, jij staat daar. Dan hoop ik wel dat je me even belt. Dat dan. ik je even bel. Even een gast op leuk zijn. Dan ja. zeg jij, kom me maar even halen ergens. Ja. Uit de halte straat. Maar dan kan ik Tch. alles zeggen. Nee, maar dan kan ik toch... Dan, nee, nee, nee, maar maar je luister. Dan kan ik alles zeggen. Ik heb er wel gestaan. Dat dus is in ja, Inderdaad, in in in in in ja. Ik heb wel in zijn auto gezeten. Uh, ja. Een ja. oh, lekker warme stoel heb je trouwens. En je lekker, stoel verwarme? Nee. nee, dat was ik. Wie oh. nee, heeft hij erop gezeten? <laughs> nee, hartstikke yeah. hey, Natuurlijk hebben we een dromen. Natuurlijk hopen we een grote hit. Natuurlijk hopen we door te breken. Maar ja, dat wil iedereen die een liedje maakt. Maar ik zou je wel eerlijk vertellen, ik zou het wel leuk vinden om een keer een eigen concert te maken met goede collega's, waaronder jou dan bijvoorbeeld. Oh. En dan met een band of zo in Enschede of live de regio Twente of Deventer. Dat, dat, dan, dat zou wel fantastisch zijn eigenlijk. Dus uh, ja, we gaan het zien. Is Deventer uh, iets heel speciaals? Uh, de, de, de, de Deventer nou de Deventer. ja, ik woon ook nog in Wierendeels, dus uh, ook, nog, ook nog, zeg maar. <laughs> okay. maar. Maar dan ligt het wel dicht aan Deventer, zeg maar. Oh, okay. Maar dat ligt er soms ook wel een beetje aan, waar hebben ze plek in theaters... Ik, heb, ja, ik doe af en toe ook theater de, zoals ja. morgen ook met Jochem van Gelder natuurlijk. Ja. En uh, ja, dat is echt fantastisch natuurlijk dat dat allemaal uh, op een pad komt. En hoe leuk is het dat, dat zo iemand je dan aankondigt ook. Dat is geweldig. Superleuk. Ja. Dat, dat is superleuk ook. Dat doe je toch wel. Ja. Want, want jij doet morgen weer mee in Amsterdam had ik begrepen In Amsterdam, ja. <lacht> ja ik wil niet dat interview overnemen of zo, maar nee, ja, ik ben zelf ook dat radio, radio maken dus, dus langzaam rol ik nu weer in mijn radiopositie. Ik voel het inderdaad juist. Het is van, ik dono vraag, dono dono van is het hè? Waar, waar ben je eigenlijk bekend van? René, je bent heel bekend van een nee. boyband. ik ben niet heel bekend van een boyband. Ja. Heb, maar dat ik hoor ik van René. Gezeten. Ik heb een boyband gezeten. Daar ben jij wel bekend van. Nou ja, maar... En waar ken jij hem nog van, René? Ja, van die boyband. Van de boyband. Hoe heet die boyband dan? Storm. Storm. Storm, oké. Okay. Ja, ja, ja, ik ja. heb er nog nooit van gehoord. Nee. Alleen doordat René maar erop is, heb nee. ik dat opgezocht. Superleuk. Dit is een dat liedje. Leuk, dat, is een uh, dat is een liedje. Ah ja. Nou, gaan we daar even naar luisteren? We Doe maar nou even luisteren. Uh, uh, uh, ja. Gaan ja. alle kanten ook. De jouw... Op de startbaan gaan, alle lichten aan. Neem me bij de hand, en zo snel je kan. Ja, nu is de tijd. Niemand is achtergebleven. gebleven.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 De formatie Storm en... Uh, en dat ja. Ik allemaal met uh, Wat een eh, lekker nummers, hè? Ja. Jij ja. niet ja, me vliegen. Waarom is die uh, boy-bent er niet meer? Nou, dat, dat is... Die is er nog wel. Ik ben al? nu een man, hè? Ik bedoel, uh, je bent boy af. Dus ja, ik ben nu 30 plus. Als je 30 plus bent, dan ben je, mag, ben je niet meer ja, een boy. Ja, dan geen boy, boy meer. Oh, dan mag dat <laughs> niet meer. Nee, dan mag dat niet meer. Nee. Ik wou me net aanmelden. <laughs> ja, ja. Dus ik, ik word wel. 31 in mei. <laughs> Jeetje minuut. Minu je. Minu minu Nee, wat leuk man, leuke muziek. Ja. Veel succes beleefd natuurlijk. Nou, sommige wat meer dan, dan de anderen. Inderdaad, ja. ah, of het, nou, het was niet dat ik dacht, hé, hey, uh, de hitlijst hebben we aangevoerd of zo zeg maar. Nee, nee, nee. Maar we hebben wel gewoon heel leuke dingen mogen Ja, snap ik. snap ik. Snap ik, snap ik. Weet je, en ik vind het optreden, ik denk, net als met jou, weet je, dat je zegt dat je, je wil optreden voor leuke mensen zeg maar, en met elkaar dingen willen beleven. Zeg maar. Ja, dat was net ja. nog, want, want ik was met René, want we zijn nu met de trein en ik liep mm -hmm. de ene straat heen, naar andere straat heen. En toen kwamen we daar bij een café. René zegt, we gaan even wat drinken. Dus we gingen daar wat drinken. Ik zeg, nou, weet je wat? Ik geef wel even een kaartje af aan die DJ. Maar die stond buiten. Want er was iets met een looprun of zo. Ja, Dat was ja, wat, ja, ja, jullie ja, ja, ja. Dat Jullie weten. Er was iets met lopen. En uh, heel veel mensen kwamen langs. Wil je wat zingen dan? Ik zei, nou, wil ik wat zingen? Nou, nee, ik ben niet geboekt of zo. Maar natuurlijk, ik kan wel even wat zingen. Nou, hij, een liedje opgezet op Spotify. Nou, ik zong gewoon mee. Hartstikke leuk. Die mensen vonden het helemaal grandioos. Dus uh, dat ging echt leuk. En die mensen allemaal die langskwamen, allemaal de handjes mogen. Dus die beelden even René allemaal natuurlijk. Ging leuk, hè, René? Zeker ging het hartstikke leuk. Ach, ik heb er ook een leuk filmpje van gemaakt. Ja, dat doe je goed natuurlijk. En Dat, dat is zo meteen denk ik, op jouw socials te zien. Waar, waar ben je te vinden op de socials? Ik, ik denk het wel, ja. ja. Instagram, Facebook, daar gaan we wel eens even kijken of we dat kunnen delen. En laten ja, proberen uh... van kunnen we nou meer zingen, kunnen we nou meer zingen. En toen kwamen we in tijdnood. En, en toen ik... We dacht ik: oh nee, we moeten natuurlijk ook nog naar Devon. Nee, we moeten naar nog, de nog naar Fred. de radio. De radio, jeetje. Dus ik heb uh, gelijk uh, Devon gebeld. En die stond er als, ja. de, als de branding en de ja, redder de branding. Ja. De, de redder in de branding, ja. En wat gebeurt er? Ik moest nog naar het toilet bij de Chinees om doen. Ook nog. Zit er René Meijer al in die auto? Ja. ja Jeetje. Dat een... Hoe kan dat dan? Kan ik niks aan doen. Jij moest er nodig, ik niet. <lacht> maar zo ging het wel. Maar het was leuk. Maar, ja. maar we zijn er. En het is hartstikke gezellig. Ja, ja. ja daarom, dat is daarom. Maar ja. Uh, ja, ik heb hier een, uh, nog een klaarstaan. Uh, dan kunnen we die nog net draaien voor de, uh, de finish. Ja, dat lukt nog net. Ja, ja ik, ik wil weer met je dansen. Wel, welk jaar was dat? Oh, dat, is wel heel oud, ja. dat is wel heel oud. Ik wil weer met je dansen. Ik kwam in. Moet even nadenken in Mokeven, think, 2016? 2016? Ja, alweer. Ik ben dus 2016. Ja. Veel gedraaid ook bij uh, uh, Nederlandse zender uh, ja, en, uh, en collega's van jullie. Dus, uh, ja, ja, leuk. Dit nummer hebben we ook. Toen was goed je dus 20. Ja, dat denk ja. ik wel dan, ja. ja. ja, ja. ja Daar moet ik, ik een beetje meerekenen. Maar... Nou, tien jaar terug dacht ik. ik denk nou... Het is niet mijn laatste single. ze is uh, niet nee, geniet nee, van nee. leven. Dus uh, dat doe nee, nou, nou, niet. Goed. Maar goed. Uh, ja. bent ik wil een, een beetje oudje. dansen. En Ook nou, nou, ja, ik neem aan dat het een nummer is wat heel goed gelopen heeft. Je hebt heel goed gelopen, ja. ja. Zeker. Eén een van de beteren. Laten nou ja, zo. ik zou wel heel eerlijk zeggen... dat uh, liedjes die ik maak... staan ik altijd achter natuurlijk. Jawel, en, maar, uh, maar goed... het uh, ja, ene liedje gaat beter dan het andere liedje. Da dat, dat, is, altijd, uh, he. dat is altijd zo. Ja, ja. Ja. Dat is in de muziek, hè? Ja. Dus, uh, ja. Maar je moet alleen uitbrengen inderdaad... Ja, elk liedje dat je uitbrengt... daar sta je achter. En dat hoop je natuurlijk... dat het, er, dat het goed opgepakt wordt. Ja, dat is waar. Maar net... Uh, ja, nou ja, er zijn ook nummers bij, uh, bekend Maar die, die ja, gewoon... dat je zegt van nou, dat is een nummer... Geweldig, Ja, maar het loopt voor gemeten. Nee. Dat heb ik ook gehad hoor. Ik heb het ook gemaakt. Liedjes uitgebracht zoals bijvoorbeeld het liedje geef niet op. Ik kwam in 2023 uit bijvoorbeeld. Nou die bracht ik uit met volle teugen. Hartstikke leuk, maar het deed niet veel. Het deed niet veel, maar dan moet je bij neerleggen op een gegeven moment. En dan moet je doorgaan. Kan gebeuren. Vooral doorgaan. Vooral doorgaan. Nooit, nooit opgeven. Nee. Moet, je, moet je kijken wat een succes het mij Iets uitweer heeft. Ja. Bijvoorbeeld. Hè, want er zijn soms, heb je, maak je weer hele leuke liedjes, wat je denkt van verrekt, dit slaat in als een bom bij het publiek en bij de radio natuurlijk. Ja. Zowel landelijk als regionaal. En dan denk je van, hoe is het mogelijk? Maar ik heb ook liedjes uitgebracht wat gewoon op 3FM kwam bijvoorbeeld. Dus Dat is ah, ook top. heel bijzonder. Ja, maar ik heb liedjes uit wat helemaal niks deed. Dus dat kan ook natuurlijk. Ja, nou, dus, dus gewoon doorgaan. Met, met een boy bent ook wel eens gehad hoor. Gewoon, uh, huppakei, gast erop. <laughs> maar je hebt ook een voorkeur. Je? We gaan ook luisteren nu, toch? Oh, we doen dat, uh, ja, we doen die andere, hè? Ik wil weer met je dansen. Ik, ik wil weer ik wil met weer je een beetje dansen, ja. ja. komt ja, er lekker ja, ja, in. Kanaal ja, ja. maar. dan. Heerlijk.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 Want ik wil weer met je dansen, ik wil weer met je lachen, we samen naar de strand, alleen wij twee, en we lopen door de branding, we zoenen in de. 52 weken Toch leek het laatste jaar Voor mij een eeuwigheid Ik heb na vandaag Lang uitgekeken Ben naast bezweken Aan de onzekerheid Zou jij ook naar hetzelfde land toe gaan, naar hetzelfde strand toe gaan, weer op de camping staan. En als jij hier bent laat ik je nooit meer gaan, dus zie ik je snel, ik hoop zo van wel. Want ik wil weer met je dansen, ik wil weer met je lachen, weer samen naar het strand. Naar... Uit lachen, u samen naar een strand. So. Ja, dat was het dan. En, uh, ik wil weer met je dansen, Michael. Ja. En, uh, ja eigenlijk moet ik ook zo'n beetje zeggen, René, hè? René hoort er ook een beetje bij, hè? Zeker, ja. Oh. Inderdaad, dat is ook, dat is ook zo. Hey, maar, um, het is voorbij gevlogen zo, hè? Ja, het ja. Is, uh, ja, is inderdaad voorbij gevlogen. ja. Ja, ja zeker. Door, uh, in en aan gezelligheid in de studio. Ja, maar we zijn. Uh, toch was. nog even leuk dat we aan konden schuiven. Vang ook niet uh, uh, uh, Zeker. We, we, we, we Altijd gaan, uh, leuk, bij Fred. Ja, we, we gaan uh, bedankt. <laughs> Dankjewel Red je bedankt. Hey, hey. uh, ik denk dat de man nog even terug gaat naar de Ja, ik wilde. En gaan afslaan, uh, Ik wilde gaan afsluiten, jongens. Ja. Hé, het uh, ja, was weer uh, ene Zeker. Vijf uur lang. Vijf uur lang. Goed gedaan. Gezellig. Ja. En uh, volgende week weer, Fred, of niet? Volgende week zijn we het weer, ja. he, met Entertainer View. Ja, en wij met Zandvoort uh, op zaterdag. Ja. Zeker. Nou, fijne zaterdagavond en bedankt voor het luisteren. Nou, ja. bedankt ja. van, hè, voor de yes. Yes. Ja. Ja. Nou, tot, uh, tot de volgende Zandvoort voor jou. Zeker, drie maanden ongeveer, hè? Nou, drie maandjes, dus ja. uh, komen we komen uit op uh, ongeveer eind mei uh, of uh, juni, bedoel ik. Ja. Dus uh, we gaan nog plannen. Oké, okay, dankjewel. En hey, Michael en uh, René, dankjewel en uh, tot gauw. Spijt. Zandvoort voor jou, heel even zijn we samen. Via radio en raamlicht schuift jouw wereld bij die van mij. Zandvoort voor jou, je hoort het aan de namen. Aan elke lach, elk klein bericht. Alsof je buurman naast je draait. Ze zaten klaar, achterknoppen, grappen schaamteloos. Tussen het nieuws door, werd het stil en werd het groot. Een plaat, een praatje, een herinnering die blijft. Een groet aan wie er straks weer aan de maandag schrijft. Zand wordt voor jou heel even zijn...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 Komt vannacht, oh ja Hou elkaar maar vast Als de week je weer verslindt Over een kwartaal Zien we wel waar jij dan bent Maar jij weet als het weer klinkt Dit is waar het altijd begint wordt voor jou We drinken op het weekend Laat kleine troost die door de stilte binnenvalt. Zand voort voor jou, tot over drie maanden weer. Fijne avond, goede rust, zorg voor elkaar. Hou het heel, dit was het al.